Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Dit. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Jolke. Mix Boersma. Goedemorgen, 8 minuten over 11. Dit is de pre-party van je weekend, de Slam Mix Marathon. Met nu, je kan wel zeggen, een groot influencer... Van de Afro House. Begon er al in 2010 mee. Stond onder andere op Tomorrowland en Ultra. En een belangrijke ambassadeur van Zuid-Afrika. Want daar komt hij vandaan. En begonnen in Zuid-Afrika, Johannesburg en nu overal ter wereld te zien. En toren. En nu een uur lang in de Slam X Marathon. Je kent hem onder andere van de track Fire Fire. En nu dus een uur lang toren met lekkere ritmische Afro House. Shimza. Nu Shimza Simsa tot 12 uur in de slammix Hij start met Shami. Make it smooth. Yes, yes, yes. En zo zojuist begonnen hier in de Slimming Het is vrijdag de dertiende en daarom gelukmakende beats, 24 uur lang te horen. En morgen natuurlijk, 14 februari, dan sta je of met tien bier in je nek ergens in een kroeg of je viert Valentijsdag. En wat ontvangen we nou het liefst op Valentijsdag? En daarbij nog belangrijker, wat moet je dus je relatie geven op Valentijnsdag? Ga je het überhaupt vieren of uh, laat je het lekker links liggen? Ik weet van mijn vriendin, zij zegt altijd... Ja, dat Valentijnsdag dat is toch gewoon commercieel gedoe en zo. En dan toch, als je, als je dan met lege handen aankomt... Voelt dat toch een beetje gek. Uh, er is dus één ding met Valentijnsdag: Daar zitten dubbel zoveel mannen op te, te wachten in vergelijking met vrouwen. En wat is dat? Je hoort het zo meteen hier in de Slam x En dit zijn de heerlijke Zuid-Afrikaanse Afrobeats van Shimza. Vaderthijsdag staat voor de deur, maar wat ontvangen we nou graag tijdens uh, Vaderthijsdag? Er is onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat uh, de meeste mensen het liefst een simpel kaartje ontvangen tijdens uh, Vaderthijsdag. Er zit ook een uh, verschil tussen wat mannen en vrouwen graag ontvangen. Een derde van de ondervraagde vrouwen geeft aan graag een bosje bloemen te krijgen. De meeste mannen zitten hier niet op te wachten. Zo herkenbaar, altijd als ik een bosje bloemen krijg, dan denk ik... oh ja, shit, nu moet ik hiervoor gaan zorgen moet ik ze afsnijden of zo? en hoe hoog dan hoe, waar, waar moet ik ze afsnijden en moet ik ook nog voeding in dat water doen en zo? er is uh, één cadeau waar dubbel zoveel mannen als vrouwen dan op zitten te wachten en dat is een gunst tussen de lakens om het maar even kinderen op de achterbank proof uit, uh, uit te leggen, daar zitten dan minder vrouwen op te wachten, ja ik denk bij vrouwen is dat meer een gevolg toch, dat als je een goed cadeautje geeft dat dat dan, er, uh, dan, uh, dan op volgt en dit is de Slemmix Marathon met de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. Later nog onder andere op de line-up Rehab. We hebben Lost Frequencies en ook Justy en Jack Style. En dit zijn de AfroBeats van Shimza. Tot 12 uur bij Slam. Onderweg naar je welverdiende weekend. En dit is de snelste route naar je weekend. De X Marathon. Op de wegen zien we drie vertragingen. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en het land uit bij Duitsland, 14 minuten. En ook 14 minuten op de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwerdijk en Merwedebrug. Ook nog de A37 richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland. 16 minuten daar. Vandaag... Hier en daar wat modregen. Het is koud, zo'n uh, 2 tot 5 graden. In het noorden kan er wat natte sneeuw vallen. Dus de lente is nog niet helemaal begonnen. En we compenseren het met de warme Zuid-Afrikaanse beats van Shimsa. Je hoort Shimsa in de Slamix Marathon. is de pre-party van je weekend, de X Marathon... met 24 uur lang de dikste DJ sets. 23 uur daarvan hebben wij al helemaal voor je verzonnen. En één uurtje is helemaal voor jou. En zo meteen hier, X Marathon Request. Vandaag Elaine in de boot, bekend van House in de Pauze. En ze draait... Alles wat jij wil horen. Dus uh, stuur het even door via een berichtje in de Slam App. Is er een bepaalde artiest die je wil horen? Een specifieke track? Uh, druk even op het berichtje-icoon in de Slam App. En je hoort hem zometeen tussen 12 en 1 voorbij komen. Dus uh, jouw verzoekje voor Slam Mix Marathon Request. Stuur het door via een appje in de Slam App. En nu dus, Shemza. Tot 12 uur in de Slam Mix Marathon. Jimsa in de Slam Mix Marathon. En we zijn nog maar net begonnen. Het tempo gaat zo meteen met de Slam Mix Marathon Request. Wat wil je horen? Geef het door via een berichtje in de Slam -app. Ik zag al Thomas Gray binnenkomen. Uh, James Hype. En wat wil jij horen? Geef het door. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de Mix